weer eens bij. Meteen gaat het over darkness. Dat is gewoon heel duidelijk, of ja, niet? Ja, raar, hè? Het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. We ja. hebben even Robby's programma overgenomen. Maar misschien dus komt het te omdat erg, je Omdat je darkness bent. Ja, maar ja, weet je, soms moet je gewoon in een andermans programma even overnemen om toch even te leren zoals het vroeger was. Ja. Want, je hoort het al, muziek van mijn bodem komt weer terug. Hier zijn <laughs> de Foo Fighters Rope, Woehoe! En dan denk je dat hij stopt, hè? En dan hebben we nog steeds over. Uh, ja, ben ik ben ik in beeld? Ben ik een beeld? Ja, ja mijn kom. Ja, ik moet even een beetje zitten kloten met die katten. Hij moet weer even inkomen, hij moet weer even inkomen hoor. Hij is lang niet geweest hoor Het is ook niet normaal, maar ja. Ze hebben hele mac omgegooid. Als je goed kan, hoor. Als je goed kan praten, kan je voor de rest gewoon helemaal niks. Zo is dat. Maar je hoeft ook niet veel te kunnen. Dat is waar. Jij hebt nieuws over deze muziekstijl en over het IQ gesproken. Jij hebt nieuws over de MBO-staking. Ja, de scholiere staking bij het Ubo Emnius Lyceum in Veendamde. Dat is helemaal uit de hand gelopen. En er is een uh, 15-jarig jongetje gearresteerd, omdat die, uh, hij sloeg met een medewekker en uh, weet ik veel. Het is allemaal helemaal turbo. Wat? Die, hij sloeg uh, met een wekker? Hij ja, <laughs> hij mee, omdat ze, ze willen meer vakantie, dus uitslapen. Ah, en uh, als ze die wekker dan gaat, omdat ze naar school moeten, dan word je ja, natuurlijk helemaal... Dan word je, je zaggerijnig. Uh, ja, ja inderdaad. <laughs> ze dus dus gingen uh, gewoon keihard, keihard, keihard, keihard. Keiharde. Maar er zijn ook oh, mensen. Maar waarvoor gingen ze staken dan? Gewoon omdat ze meer vakantie ja, wilden. Ik, ik, ik zie je spandoek met 1040, dus het, ik weet niet. Is uh, dat niet van een paar jaar terug of zo? Nee, of nee, toen is, had je het ik ook dacht, al. Dacht, als ze nou 40, 45 is, dan weet ik waar het over gaat. Maar <laughs> nou, 1040. Uh, ja, uh, het, het is een 1040 uren norm. Ja. Ja. We hebben Houdt toen toch een paar af jaar, jaar af, terug dan ook dan op het museumplein gehad. Wat? Is dat zo? Ja, ja. ja. ja dat was. Ja. <laughs> ja. op de radio. Dat was oh. inderdaad een paar jaar geleden. Dat is uh, jaar of drie, vier. Komt ja. Dan. Ja, maar dat is als ze daar nog steeds aan het, to toe het, het zijn. Toen zat ik in de vierde half lege klas dat hier in staken. Ben jij ook. Nee, ik niet. Nee, jij nee, ik, wel. Ik ging braaf naar school. Ja, ik vond ja, het goed. Heel goed. <laughs> Maar uh, volgens ene directeur, Ferdinand Vinken van het Winklerprins, ja, je, waren er zeker wel twintig leerlingen van zijn school aan het staken. Ja, maar wie, wie, wie, noemt ze, wie, wie noemt ze zo dan ook Ferdinand? Ja. Sorry voor alle Ferdinandjes onder ons. Uh, sorry Ferdinandjes, weet je wat? Uh, uh, het niveau is zo gezakt dat we naar het laatste stukje van deze plaat gaan. En ja, dat is ook een stuk... Goed hoor. Ik wil zeggen dat deze muziek wel heel erg voor. Ja. En bij jongens ook. Hé, weer Jongens, jongens, klink nou. Hallo, hallo. We gaan niet prutsen. Stel het je Azo's. Hé, na na na na na. Ik vind deze muziek wel heel erg van de hand. Die is wel lekker hoor. Nee, nee, nee, nu, nu. nu. Dus vandaar ook. Na na na na. Wat je wat anders dan? Nou, gewoon iets lekkers. Iets lekkers. Iets lekker. Ja, iets gewoon. Relax. Iets gewoon van. Van zonder la la la of nu nu want dat is een creatieve moeheid, noem ik dat altijd. <laughs> Weet je, gewoon iets ja. relaxed. Ja. Iets. Kom, kom, ben jij nou de muziek Moet ik dat uh, programma maar weer presenteren? Ja, ja. Nou, nah, dat mag je doen Zo gaat het toch dat? al Dat doe je toch al Robbie, hey, trouwens, Rob, <laughs> ja. Rob, ik wil je toch wel één compliment geven hoor Dat we allemaal uitgenodigd worden In je studio En dat we gewoon Het programma mogen overnemen En weet je wat zijn reactie was Hij oh, is het toch gezellig Is toch gezellig Is gewoon gewoon gezellig dat, dat is gewoon een motto En een levenslied Als het ware Ja, dat moet ook gewoon Nou, ja. jongens Zijn we klaar voor Oeh, de king of pop lekker hoor bij jou Ja dames en heren, het was weer Patch of Boys met Love etc. Met een alarm. Wat een gezelligheid. Ja, dat, dat moesten wij er zelf nog wel even in doen. Ik zet voor onszelf zachter. Het is wel... Oh. Dit is weer rope. Dit klopt niet. Hij, hij staat hier op shuffle. Dat nou, is een mooie achtergrondmuziek. Want we gaan een hele andere... Hij doet heel raar. Hij doet heel raar dat ding. Ja, ik denk dat hij op shuffle staat, jongen. Ik denk, dat ik denk het, het, het ook. Ik denk het ook. Weet je wat we gaan draaien? We gaan een ontzettend goed plaatje draaien. Menno, vertel, vertel. Het is dit. Is, <laughs> ik moet zeggen, ik hou helemaal niet van de muziek die ik wil gaan draaien. Maar dit nummer, ik vind het zo ik vind die goed. laatste. Album wel lekker van ze. Ja, de lachende eerder. derde. Ja, ja, ja. Elektrotechniek. Die wow. Ik vind het al goed klaar. Nou. nou dat elektrotechniek. Wordt. elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Cool. Elektrotechniek. Ik ben een dondergod, kras je moer als een hondenblok, het is toch een tijd? ja ik weet, alles van naar vissen spreekt. Dan schoot uit het piemeltje, hoogspanning, niet vriendelijk, want dit gebeurt wel eens vaker, moedertje zwart geblakerd. En de rode bal, is overlauw, probeer het schok niet, te zien, niet het is hopen Je kan niet eens bij het knopje gaan Dan Kom eens bij met je stekker door. Techniek is elektraal En we gaan heel lekker zo Stek het in je mond, hou je bek gewoon En de ronde bom Het is overlauwd Probeer dat gok niet te stoppen Het is hopenloos. De spanning is te Waarom Daarom schrok je zo Techniek Na rare plaatjes gaan we ook naar rare verhalen. Dus het is weer tijd voor. rare verhalen met Robbie. Hallo? Hallo? Daar zijn we weer. Dat ding valt bijna uit elkaar, man. Zullen we het gewoon even overnieuw doen? Ja, begin maar. Nou, dan, dan, dan weet je wel waren? Uh, gaan we gaan even terugspullen. Waren we bij Elektrotechniek? Waren bij het einde? Het Rare plaatjes hebben weer raar nieuws. Dus nu het rare rubriek. Het is weer tijd voor. rare feitjes met Robbie. Hallo dames en heren, mag, mag ik mijn rare weetjes dan voor mijn neus? Ik zie niks, ik heb ook, het is geen touchscreen, dat mis ik, nee ik heb hem, ik heb hem, hier hebben we hem. In Maleisje heeft een leraar, een 7-jarige leerling, doodgeslagen, het is niet waar, dat hadden ze bij Stanley ook moeten doen. Ja dat is het wel. de jongen had namelijk 2 euro gestoken, 2 dollar, van een medeleerling. De leraar was het daar dus niet mee eens. En heeft hem dan vervolgens, geloof ik twee uur lang, na lestijd vastgehouden. Ja, vastgebonden en, uh, ook. Vastgebonden. En nog uh, flink toegetakeld. Ja, gewirigd. En en op omlaag. tafel. Hij was dus katholiek, begrijp ik. Nou, zo zag ik het wel het naar wel, ja. Die leraar had de jurk aan. Dus, uh. <laughs> Dat moet wel goed zijn. <laughs> Maar uh, ja, de jongen is opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft emendige uh, bloedingen en uh, wonden aan zijn hoofd. Alles erop en aan. En het is de zwaarste mishandeling binnen 15 jaar in mijn het... De leraar heeft 15 jaar gekregen. Zie je nou wel, ze, het, het kan dus normaal. wel. Hè? Het kan dus wel. En We het zien, volgende zien een nieuwtje, Robby. tiener is succes, succesvolle autodealer. Hé, hey, we oh, hebben een... We moeten even iemand overdoen. Ding, dong. Uh, hallo. Hallo. Daar hebben we een man. Uh, Robin Robijn was 15 toen hij begon te handelen in brommobielen. Inmiddels is hij 18 en heeft hij een auto bedrijf. De RR. RR minicars. Met 15 werknemers volgde stap. Huh? Volgende stap, luxe auto's check nou, dat is 18-jarige. Nou, dan doe je toch iets wel heel erg ja, goed, uh, Ja, maar waar, waar gaat het bij ons fout om door deze slechte grappen bij deze radiostation te vertellen en in de eter te slingeren? Ja, dat we. <laughs> hebben er nog eentje op uh, Media Nieuws, uh, Robbie. Media nieuws? Dat is een beetje onze concurrent, hè? Ja, maar ja, RTV Drenthe. RTV Drenthe stopt <laughs> Hij niet met Drentse presentaties. Dus nee, een... gaan ze door? Het is natuurlijk een 1 april grap hè, dat ze oh, ja, dat ja, hadden gedaan. Het is op uh, 1 april uh, maakte RTV Drenthe bekend dat ze per direct stoppen met de presentatie van programma's in het Drentse, in Drenthe. Over 1 april al gesproken. Het is natuurlijk al 1 april geweest. Zijn jullie nog goed in de maling genomen? Of, uh... Nee, ik uh, heb er helemaal niks mee gedenken. Nou, dat nee, moet nog nee, komen, nee. denk ik. Ik denk Hé, <laughs> hey, uh, als jij thuis, hè? Je bent thuis ook uh, in de maling genomen door 1 april. Uh, meld het even bij ons. Dan moet je het even doen op 5730393. Ik herhaal. 5730393. Ik herhaal? <laughs> 5730393. Meld het even, dan, ga, dan gaan we er dan even dan over babbelen. Dan gaan we je even uitbundig uitlachen. Dus snel doe het nu. En dan gaan we nu een uh, volgend plaatje draaien. Dat is weer Joost's taak. Dus Joost? Ik heb geen. Uh, ik zie niks. Oh, hallo? Ja. Dat schijnt tegen mijn bek. Gelukkig heb ik dit ingepland, hè? Want we hebben nog 20 minuten. Kijk, eigenlijk. Nou, de 20 minuten? Ja, nou, 20 seconden. Nou, dan doen we het toch goed. Dus. Nou, kom op. Zijn die 20 seconden al klaar? Kijk, duidelijk. Ja, meld aan dan. Wat is het? Wat, wat kunnen de luisteraars van jou verwachten? Eén blood. Secrets hope to die Tussendoor plaatjes doorpraten, maar deze duurt zo lang. Dan ben je, voor je, gewoon, uh, dan ben je gewoon 1 twintigste uh, van je radiosender kwijt. Ah, gewoon door dit plaatje. Waar, dit, uh... 6, 6 minuten 16. Hey, dames president. en heren, we hebben toch weer een Beller. Beller? Ja? Ja, ja hallo. Met wie hebben wij het genoegen? Uh, je spreekt met Jan Bram. Hey Jan nou. Bram. Hallo. Tijd niet gezien? Hallo. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee, nee, nee. absoluut. Hé, hey, uh, ben jij in de maling genomen met 1 april? Ja, met 1 april ben ik ook wel in de maling genomen. Maar? Er kwam iemand naar mij toe, die keek echt zo naar mijn hoofd. En die zei van, er zit wat in hoor. En voordat ik het in de gaten dat het toch gevoeld. Nou, dan lag je helemaal dubbel. Dat blijft een klassieker, hè? Dat blijft een klassieker. Ja, duidelijk. Duidelijk. Hé, hey, maar je bent de tweede ook in de maling genomen, hoorde ik net. Van, uh, in het voorgesprek. Dat klopt. Ik ben 2 april eigenlijk veel harder in de maling genomen. Wat heb je door gedaan? Nou... Ik, uh, ik had een afspraak voor een vergadering. En terwijl we daarmee bezig waren, kwam er opeens een aantal vrienden opdagen. En werd ik gewoon ontvoerd. Ontvoeren? Wie zou, wie, wie zou dat nou doen? Ik heb geen idee. Dat waren hele rare mensen in ieder geval. En, uh, maar, en wat ging je doen toen? Nou, uh, ze hebben me meegenomen naar Amsterdam. En daar ben ik over een soort uh, tokkelbaantjes en, en, en uh, bruggen in de, in de bomen heen gelopen. Oh. Is... Hoe oh, ging die ook alweer? Nee. <laughs> ja, en, en toen Bram, want uh, dit is natuurlijk een ontzettend leuk gesprek. Nou, we zijn daarna, uh, daar, daar zijn een aantal mensen mee, mee gegaan, maar eentje die moesten afhaken. Want uh, Ja, die had andere bezigheden in Rotterdam ergens. Oh ja, die ging naar Feyenoord ja. Feyenoord. Ja, ja het was, het was Jasper. Feyenoord? Ja, Fijnhort. <laughs> waar ligt dat? Het <laughs> ligt in de andere kant van, uh, van uh, Oostnoord? Nee, weet ik niet. Uit Rotterdam jongen. Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam. Maar Bram, uh, s'avonds gingen jullie lekker eten, hoorde ik. Precies, we zijn toen weer terug naar Haarlem gereden en daar uh, zaten nog meer vrienden van uh, te wachten. En we gingen lekker gezellig eten. Nog meer vrienden. Ja. ja, je wil één... niet weten hoeveel vrienden ik heb. Zo, dat, dat gaat ook. Dat, gaat, dat, is, uh, ja, dat is wel een goede vriend heb je dan. Uh. Absoluut. Ja, die je ontvoeren. Hè? Het, is, het is maar goed ook dat vrienden waren, want ze hebben het heel goed geheim weten te houden. Ik was echt compleet verrast. En ze hebben heel veel dingen sneaky plannen achter mijn rug gemaakt. En als we veilig waren, dat was ik echt de geweest. Ja, uh, wat grappig. <laughs> en, en is er nog wat terechtgekomen van die ene vergadering? Of, uh? Uh, nou, nee, eigenlijk niet. We hebben een beginnetje gemaakt, maar uh, het voornaamste was dat we dat allemaal op de computer samen gingen voegen wat we allemaal apart geproduceerd hebben. En uh, de organisator heeft dat dus maar in zijn eentje moeten doen. <laughs> oh. Ja, dat krijg je wel. hè. Met, goed, met je goed gedrag moet je alles in je eentje doen. Maar ja, Bram, leuk dat jij een goede 1 april hebt gehad. Heb jij meer 2, 1? 2 april. 2, ja, ja, 2 april, ja. Heb je een goede 1 of 2 april gehad? Laat het even weten bij ons. Dan gaan wij nu naar het volgende plaatje, die is speciaal voor deze, voor deze gelegenheid. Just can't get enough. Over dat feestje, hè? No.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 Can't get now Boy I think about it every night Did I'm addicted Wanna jump inside your love I wouldn't wanna have it In my way I'm addicted And I just can't get enough yes. It's It's me Switch up Switch up Switch up I just get Switch Lock up Lock, sunk in your bedrock Caught up in your love shot. Now I'm by your cold shot I'm stuck in your head love. Switch up Can't get out I won't worry We're making me feel Give it to me I want it all Know what I mean Your love is a dose of Dexter Switch up Addicted I can't get away from you Afflicted I need it, I miss it. Goed I want en right next to me and I can erase you out of my memory En, zo, uh, en uh, zodoende hebben we het in de studio over, uh, over uh, 1 april grappen. En uh, ja, dat is wel.. Uh, ik hoor mezelf niet. Klopt? Ik hoor jou wel. Ik hoor me. Ik hoor jou hoort me altijd dubbel. Oh. <laughs> Nou, we gaan, ik moet dat dan even maar zonder, uh, zonder mijn uh, geluid doen. Uh, we waren bezig hier in de studio over 1 april grappen te spreken. En op een gegeven moment kwam deze opmerking langs. Een reconstructie. Ja, uh, de bierpet. Ja, dat is een nieuwe uh, 1 april uh, grap. Van de CCO. En dan moet je een uh, CC-apparaat. En dan doe je dan bierpets in. En dan doe je in je klep. En dan komt er een koud biertje. Kun je dat echt niet dat apparaat stoppen? <lacht> We gaan weer in een uh, reconstructie. Ja, reconstructie. Reconstructie nummer 2 over iets. Ja, uh, mijn geluid doet het niet. Uh, hoe kan dat nou joh? Nou, dan doe ik het maar zonder geluid. Een 1 april grap. Bla bla bla, ja, en toen stond de muziek aan en dan zegt hij... Oh, ik heb de verkeerde koptelefoon op. <tieden> Sorry Robby, maar we nemen echt je programma over. Dit is nog steeds Robbie's Knockout of Fame luisteren naar CFM Zandvoort. Ja, ja. Nog steeds. Um, ben je er nog Robby? Het, ja, ja, ja. uh, <laughs> het is uh, kwart voor elf en dat betekent dat we nog een kwartiertje mogen uitzenden. En daarom nieuws van Joost over het weer. Ja, wisselend bewolken, morgen af en toe bewolken af en toe regen. Het wisselend bewolkt droog. De temperatuur rond 10 graden, half westen tot zuidwesten, maatkrachten 3 tot 4. Als deze ijs meer is vrij kracht, 5 en af en toe 6. Uh, ja, gedurende de nacht van maandag dinsdag in de noorden vrij veel bewolken kan af en toe regenvallen. Hij was als, behalve bewolken, de miniatemperatuur 5 graden. Zuidhoos en de, zuiden, de 9 in het noordwesten. De winkel weinig te verandering. Dinsdag overdag we overal bewolken. Dan regen achter dus later ook ergens als, als, uh, regen vallen. De maximum heeft natuurlijk de graden in is de 50 graden en het zuid mogelijk is de 17 graden in het Zuidoosten Het is zuid is krachtig tot matig. 3 uh, of 4 en na C is de -graden krachtig tot 6. Het weer is meer mogelijk gemaakt door Rio. Ja. <laughs> het weer is mede mogelijk gemaakt door Red Bull. Red Bull geeft je snelle woorden. <laughs> Het, is, uh, het was ja. een uh, snel weertje. Ja, maar ja, ik Lekker ook, weer wordt het dus. Ik, ik wil ook dat het snel over is, want het wordt echt uh, het wordt geen uh, zomer meer, zeg maar. Nee, maar de, de, de volgende week nog wel. Laat de zomer maar weer komen. Laat de zomer maar weer komen. Weet je wat, gaan we lentemuziek draaien? Yay. Ademse Band. Chef Special. Hartstikke bekend nu al. Wereldwijd doorgespeeld. 3FM Series Kijk, Talent. Ja, een goede ja, we band. Ze hebben een uh, plaatje uitgebracht. En deze heeft het helaas niet gehaald op die plaat. Maar wel hier. Ik ben ook uit de FN op CFM. Drijven nog too far gone.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 Some you can sing it now I need God uh, to help me out I'm too far gone, I'm too far out Said I'm too far gone for now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 Chef breaks a leg again. No one on the first row aiming to be catching at my knees. Yeah, they help me out. Yeah, I'm too far gone. Too far out. Said I'm too far gone. For now, I hear my shadow calling. Too far. I get it all as I'm looking around at you. Get it small as I'm looking around. Cause yo, I'm way small as I'm looking around. Dat hoor je hier gewoon hè, bij uh, Knockout FM op uh, ZFM Zandvoort. Van 8 to, tot 11 of 9 tot 11? 9 tot 11. Jemig jongens. Nou, Aha. dan gaan we lekker door in een carousel. Want ons programma is gewoon één grote carousel. Van? Ja, uh, die was het langer. <laughs> het is niet langer weer. Het is langer. Still spinning. Ja, ik zie het. Ik vind het wel weer leuk, jongens, om even lekker in de radio te zijn, maar het is gezellig. Weet je, als je bij de. Als je bij de beetje bij de bij de CFM komt, weer terug, dan denk je echt dit hoor. Ja, het is. Ja, echt. Het is wel leuk. Vooral met ons. Dan denk ik gelijk aan die twee Yeah. Horrible. <laughs> it's, time to meet. it's horrible! It's huh? <laughs> horrible! <laughs> it's terrible! Can I get my repot? It's time to press up right now. En weet, je, weet wat het mooiste is met die kippen, heb je die gezien? Die kippen en dan ons er weurt op piano, the piano. The <laughs> echt heel flauw. En op een gegeven moment gaat dus die mannetjes zeggen, it's horrible, it's terrible, I want my chicken back! En ze zijn dan op een gegeven moment zo'n hele grote kip achter hem. Fantastic! Ach, erg, die, die vond ik erg, die vond ik erg leuk. Nee. Hey, uh, wat hebben we allemaal gedaan vandaag in de radio-uitzending? Want wij hebben pas het laatste uur gecrashed. Nou, dat, dat was het. Hé, ik ben nog steeds op shuffle. Hallo. Maar wat, wat, hebben we nou allemaal, wat, wat heb je nou allemaal gedaan hiervoor? Nou, muziek gedraaid en een beetje aangekondigd. En, wat en, voor muziek? Wat voor muziek? Een je gezellig dansen. Sorry. Gezellig dansen? Dus als wij erbij komen, verandert wel in één keer de hele muziek smaak. Ja, maar dat vind ik niet erg. Nee, gezellig. Ja. ja, nou, dat is maar goed ook. En, en, en volgende week, wat hebben we dan in de uitzending? Nog heel veel leuks. Is je mede presentator er dan weer? Ik, ik hoop dat Kevin er is. Maar no, Mike maar no. zit er niet meer bij. Maar Mike, is Mike is er. Daar nou. eruit getrapt. Ja, ja, waarom? Ja, die, ja, die heeft die niet zijn man aan zijn taken voldoen. Ja, heel goed. Die, uh, nee. die was niet meer bij het pakket, zeg maar. Nee. Maar, maar er, even. Maar nou Je moet het wel goed doen. Dus hier, hier komt hij. Ana no, mana no, no. No, no, no. ja je moet er ja, wel goed no. plannen ja, ja. maar uh, Kevin uh, Kevin welke ja, Kevin er, uh, volgende week bij Kevin ja, Marcus die rode ja, ja, ja. oh hey oké okay. ja, oh die Buffalo ja. Ja. ja ik wil toch een beetje om, uh, de gelegenheid gebruik maken dat wij toch met vijf Willies hier in de studio zitten er is maar één scoutergroep in Zandvoort en dat is natuurlijk de Stellenmaren Sint-Willy Brothers zo is dat dus je ja. kan wel naar de Buffalo's maar dat is je eigen keuze ja en de verkeerde maar ja, dat, uh, nee dat is keuze ja, nee. iedereen mag fouten maken precies. ja ja de, uh, niet naar de Buffalo's. Dat zegt ons, uh, onze beller is in onze studio ingekomen. <laughs> hey, Maar uh, Robbie, ik wil niet lullig zijn. Ik ga toch eventjes je programma een beetje overnemen. Hij nee, is helemaal goed. Ja? Ja, dat heb je wel gedaan. We uh, gaan even ik. wat rock n roll draaien. Want dit is zo. Kei, goed, dames en heren. Ze komen naar Wegan. Ze komen naar Nederland. Airborne, raise the flag hier bij. Nog gaat hij Ik wil je toch nog even bedanken dat we je programma mogen crashen, Wauw. Wat een einde. <lacht> nou, volgende week weet ik het niet, want ik ben niet altijd in Zandvoort meer. Want ik ben niks zo niks gestopt met de radio. Oh. Weet je wat, we doen het gewoon een week. We lullen gewoon even de laatste tien seconden uit. Ik wil dit uh, programma mede dankbaar maken door Robbie. Robbie. Robbie, wel. Wow. Ja, als jullie willen. Joost. Joost. Ja, ja, ja. Dank je wel. En natuurlijk, mij.